Goede doelen met het CBF-keurmerk voldoen aan strenge criteria. Weet waarvoor je geeft. Kijk op cbf.nl. De lokale omroep Goele is een vereniging en een vereniging heeft leden. En via de ledenvergaderingen hebben leden de mogelijkheid het beleid van de lokale omroep Goele mede te bepalen. Het aantal leden kan ook gezien worden als een graadmeter voor het draagvlak van de bocht. ...in de lokale gemeenschap. Het lidmaatschap van de LOG kost 12 euro per kalenderjaar. Steun de LOG via lokaleomroepgoorle.nl Je bent dan niet alleen lid, maar je ontvangt ook nog een dvd. Word lid van de lokale lokaleomroepgoorle en bepaal mee. Sint Maarten, Saba en Sint Eustatius zijn zwaar getroffen door orkaan Irma. Huizen zijn vernietigd, veel mensen zijn alles kwijt... Voor de noodhulp aan de eilandbewoners in de Cariben is veel geld nodig. Medicijnen, tenten, zeilen, voedsel. Steun de nationale actie Nederland helpt Sint Maarten en geef op Giro 5125 of op rodekruis.nl Op 24 september is er het 25 jaar jubileum van elektromodelvliegclub Nieuwkerk in Goerden. Kijk voor meer informatie op emvcnieuwkerk.nl One day I'll